Je hebt er toch geen bentricorde? Je hebt er toch zeker geen bentricorde? Ja? Je bent er toch niet aan het opnemen? hè? is niet zo. Doe uit dat ding! Doe, doe uit! Waarom? Omdat ik dat wil, omdat ik die rotzooi niet in mijn huis wil hebben. Uit, zeg ik je. Ik vind het verschrikkelijk. Het is helemaal mijn stem niet. Het is je stem wel. Dat kan niet.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 Ik ben koning van het bureau in Amsterdam. Koning? Ik dacht dat er een dokter Beert daar zou komen. Ik ben zijn rechterhand. Eén van zijn rechterhanden. Omdat de inspecteur dat zou. Jochie, dat is een gelukkie. Ik was dat printje jaren kwijt.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 Het is een mooi ding. Yeah. Oh. No. No. Kerst komt niet. Waarom niet? verhindert. Zal wel. Wilt u nu een stukje horen? Dag, Jan. De complimenten van mijn opa en dat we niet kunnen komen. Dat is jammer. Doe de groeten mij. Spreek hem nog wel. Commandeur komt niet. Dat was Jan. Dan hebben we alleen scouten nog. Maar dat is wel de beste. Dat is de beste. Zal ik het dan even laten horen? Heb je niet hooi geroepen? Dat is mijn vrouw. Dat had ik moeten uitwissen. Wat nu? Hebt u al zo'n ding gezien? Nooit. Maar ik heb er wel iets van gehoord. Eigenaardig. Het is een mooi ding.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 Maar dat, maar dat is wel de best, dat is wel de beste. Dat de beste. kom het niet, wat heb je zo'n idee? Dat kan toch niet komen kan niet komen. nog een half uurtje, een half uurtje. Wanneer het dan de nog niet is, net nog niet eens, dan is er wat komen, ze komen.